Robert Baltus met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn in twee maanden tijd 260 automobilisten met een lawaaiige auto bekeurd. De politie let extra op overlast door auto's met knallende uitlaten, harde muziek en overdreven snelheid. Vooral ondernemers en bewoners in de Rotterdamse binnenstad klagen over bestuurders die hard optrekken, hard remmen en lachgas gebruiken. Straten met veel overlast worden in het weekend afgesloten en deze maand zijn op een aantal punten lawaaipalen geplaatst. Dat zijn flitspalen die herrie meten. De Spaanse voetbalbond denkt na over juridische stappen tegen Jenny Hermoso speelster van de Spaanse wereldkampioen. En Mosco heeft volgens de bond gelogen... toen ze zei dat ze bondsvoorzitter Louise Rubiales... geen toestemming gaf haar op de mond te kussen. Rubiales gaf de volgens hem wederzijdse spontane kus... tijdens de huldiging na de gewonnen WK-finale tegen Engeland. En Morso zei gisteren dat zij op geen enkel moment... heeft ingestemd met die kus. De voorzitter weigert ondanks alle druk op te stappen... en de Spaanse bond lijkt ook niet van plan hem aan de kant te zetten. In Syrië wordt al dagen gedemonstreerd tegen het regime van president Assad. Protesten in het land zijn zeldzaam en gevaarlijk. De protesten begonnen zes dagen geleden in het zuiden en zijn inmiddels op meer plaatsen in het land aan de hand. Honderden mensen gaan daar de straat op. Aanvankelijk was het protest gericht tegen verhoging van de brandstofprijzen. En later ging het ook over de politieke situatie, de positie van politieke vluchtelingen en corruptie. Het weer, vooral in de kustprovincies buien, later ook in het binnenland. Het wordt 20 tot 22 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Geen bijzondere reden op de weg te melden op dit moment. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu. Waze Radio. Radio. Alleen op ZFM. Alleen op ZFM.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 Terecht dat deze plaat op uh, popper staat. Heerlijke singles zo aan het begin van een uh, volgtuur van uh, Race Radio. Je hoorde Living on uh, Island. Nou, we zijn er hoor, bij Rabbel Race Café in Zandvoort. Het hele weekend zenden we daar vanaf live uit. Benno, goedemiddag. Goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars. Ja, welkom vanuit Café Rabbel. Nou, ja, wij zitten eigenlijk tussen de boeken. Wij zijn echte boekwormen zijn wij geworden in de bibliotheek. Dat grenst allemaal aan elkaar. Ja, lastig. ik had het nooit van mezelf verwacht. Nee, nee. Dat ik midden in de boeken zit. <laughs> zitten. Maar goed, het was, gebeurt. Was, was je een beetje boekenworm? Nee, eigenlijk. helemaal niet. Nee. Oh, nee. Oh, okay. Voor... Uh, voor de school zorgde ik altijd dat ik een, een uh, uittreksel had van een boek. <laughs> oh, ja, zo jongen maar, was ze. Maar dat hadden ze door, hè? Dat ja, ja, was ja, ook ja, altijd een ja, probleem. Ja, ja, ja. Goed, dus we gaan het niet over boek hebben, want nee. we gaan racen, Benno. We gaan uh, racen, we gaan in ons in ieder geval opmaken voor uh, nou, straks een sprintrace, had ik begrepen. Ik heb nog even het schema niet uh, uh, helemaal in mijn hoofd zitten. Dus de Formule 2 uh, sprintrace ja. komt er zo aan om kwart over één. Oh ja, oké. Okay. In ieder geval tussen drie en vier is de kwalificatie, dat weet ik al. En dan gaan we een gezellig uurtje maken met Patrick van der Olsen, de zingende brandweerman. En, um, en natuurlijk Rendell Lossen, die als analist op gaat treden. En wij hebben hier ook een prachtig mooi scherm voor ons staan. Waarmee we ook alles uh, op, tot op de seconde kunnen volgen. En het eerste uur gaan wij doen... Met onze eigen gastheer Marcel Buscher gaan we bijpraten. Want hier in Rabbel gebeurt vanmiddag ook het een en het ander. En dat mag hij dan allemaal zelf gaan vertellen, natuurlijk. En daar zitten verrassingen bij. Ja, daar zitten zeker verrassingen bij. Um, dan hopen wij nog met uh, verschillende mensen contact te kunnen krijgen. Uh, wat, uh, wie en wat laat ik nog even in het midden, want als het niet doorgaat vind ik ook altijd weer zo sneu. In ieder geval, het uh, tweede uur, vanaf twee uur, komt uh, Richard Buitenhek. Die uh, normaal in uh, onze uitzending zit voor zijn mindful wandelingen. Maar uh, Richard zat gisteren op de tribune. En uh, die heeft dus de vrije trainingen allemaal gezien en de sfeer geproefd. Dus ik ben benieuwd wat zijn ervaringen zijn. Had hij er wat beter weer dan nu? Uh, ja, dat... nu is het eigenlijk ja, een, beetje, beetje, een beetje nat. Precies, precies. Um, dan hebben we ook nog uh, om kwart voor drie Remco Hoedemaker. En hij is de officiële voorlichter van de veiligheidsregio Kennemerland. En met hem gaan we praten hoe de hulpdiensten dit weekend georganiseerd zijn. Want oh, oh, oh, wat een mensen, wat een mensen staan er. Voor onze eigen veiligheid. en uh, nou, Ik ben natuurlijk heel, heel nieuwsgierig hoe dat allemaal is georganiseerd. Nou, dat zo'n beetje in grote lijnen. Zeker, dat gaan we doen op Race Radio. Een hele goede middag allemaal. En leuk dat je luistert. Houd de radio aan. En op tv kan je ons ook volgen. Hè. Kan je zo ook zien trouwens. En de webcams die uh, opgesteld staan. Uh, onder meer bij het Palace Hotel. En uh, bij de ingang van het circuit. Kijk op kanaal 40, digitaal via Siggo of 1367 KPN. La bomba va a estallar. De single van een band uit de, de jaren 80, De Pasadena Dreambands. Met He Ga Je mee Naar Sanford aan de Zee. Alleen dan eh, in een hele speciale uitvoering. Namelijk vanwege de, de, de terugkeren van de formule, formule 1. Het was eigenlijk na 35 jaar. Maar uh, ja, uiteindelijk is dat 36 jaar geworden natuurlijk. Uh, ja, heren. Goedemiddag, Goedemiddag nogmaals. Ja, het, het is even een, een kleine improvisatie. Want uh, we hebben een... Uh, nou, een, een Uniek moment hier in de geïmproviseerde studio van ZFM. Dat is aan Konings. Van Koningshoven. Van Koningshoven, excuus aan uh, Je komt ineens binnenlopen met een heel mooi. Uh, nou zeg het zelf, maar wat, heb je bij, wat had je bij je? Ja, de originele tekening die ik maakte voor Jos. Dus ja? We hebben het allemaal over Max, maar zonder Jos was er geen Max. Nee, precies. Dus dan... de. Nu op, nu op camera, nu op beeld. Dus mensen die op tele naar televisie uh, zitten te kijken via ZFM. Die zien nu het, uh, de tekening. Ja, en die heb ik toen gemaakt voor, dus voor eerste okay. zijn eerste t-shirts. Oké. Er zijn t-shirts van gemaakt destijds. Formule 3 was het nog. Ja. En later heb ik het ook voor de in zijn Benetton heb ik het ook gemaakt. Ja. En dat... Uh, ja, daar heb ik een heleboel voor gedaan. STC, dat was die sponsor later ja. ook van hem. Zeg aan, even voor onze duidelijkheid. Uh, jij was fotograaf hè, op het circuit? Nog steeds. Nog steeds zelfs. Uh, uh, maar, en tekenen is een hobby van je? Nee. Ja. <laughs> ik ben uh, grafisch ontwerper. Dus oh, je bent Ik maak alles vanaf boeken tot en met. Nou, voor het circuit heb ik 12,5 jaar de, de posters van, van alle races gemaakt. Zo, oké. Okay. Dus dat is ook mijn werk. En en dus uh, Marlboro, uh, uh, ik ook, toen Marlboro 25 jaar uh, jubileerde, ja. in de, als sponsor, toen uh, wilden ze ook een, een limited edition laten maken. Oké. Okay. En dan staat dus Vittorio, die als eerste uh, Formule, Formule 1 uh, wereldkampioen met Marlboro. En, en destijds was 92 was uh, Senna dus was, was wereldkampioen. Ja. Ik sta erop en dacht ik, nou moet er eentje tussen, daar heb ik Laura er tussen gezet. Want je hoort er ook bij natuurlijk, ja, ja, ja. zodoende. Had je daar vrije hand in eigenlijk, mocht je zelf, ja, van uh, uh, ja? ze aard, uh, ga lekker in je gang. Ja, want ze wisten wat ik maakte. Ja, Oké. Okay. Dus daar hadden ze gelukkig wel vertrouwen in. Ja, ja, ja. En later Renault, ik heb die dingen, nou, hier, hier staat die Mensel nog, dat is ook een een van een kalender van Renault. Ja. Renault Italië. Heeft deze tekening die je net aan Marcel hebt overhandigd, een speciale betekenis voor uh, waarom heb je deze tekening gegeven? Nou, Marcel doet zoveel voor mij. Oké. Okay. <laughs> <want ik, Nee, laughs> dat is niet waar, dat, dat is niet waar. Nou, het, is, het is eigenlijk een PR manager, gewoon Marcel. <laughs> oh, voor jou? Uh, <laughs> ja, ja, ja, het is gewoon waanzinnig wat hij voor elkaar krijgt hier. Okay. Elke keer, nou niet alleen nu, maar ook. Daar ben je elke keer weer verbaasd over? Ja, eigenlijk uh, wel, want okay. ik, ik weet hoe lastig dat kan zijn. Ja. Dus dat, maar dat vind ik gewoon ontzettend leuk en uh, inmiddels zijn we wat vrienden geworden eigenlijk. En, en nou, nu zijn er ook al wel leuke dingen, ik, ik dat, die, die, die look-alike van Max gemaakt, ja, ja dat is ook weer zoiets. Dus ja. dan, uh, en, die, en die heeft hij ook nou, overal uh, tussen, tussen laten rijden. Ja, geloof ik. ja. <laughs> dat ja maar dat is ook niet zo gek, hè. Ik bedoel, er staat niet zomaar iets, het is een, een wagen <laughs> waar er één van in de wereld is. Ja. Uh, nou ik heb hem ruim een jaar geleden ingeleverd. En dan, uh, nou, ik stel mijn eigen kleren, kan ik gerust zeggen, dat ik hem zag voor het eerst. Ja, okay. want, want hij was zo mooi geworden en ik, ik kon me ook niet meer herinneren hoe hij er precies uitzag. En ik heb foto's gekregen. Maar als je hem in het echt ziet staan, naar nou, de waanzinnig, daar, daar ging ik wel even. Ja, daar werd ik wel emotioneel van. En ja, deze tekening ook. Ik bedoel, ja, wat doet het met je? Ja, best wel wat. Ja? Ik bedoel, nou, wat, je, wat je hoort, het is de, tekening, de eerste tekening voor het shirt van, van Jos. Nee, nou, ik bedoel, het is niet zomaar wat. Ik bedoel, nee. Daar hebben heel veel mensen toen de tijd, in de jaren negentig, mee uh, rondgelopen. En ja, als je dan de eerste editie krijgt. En ook van het uh, huidige. Uh, uh, hoe noem het dat? Uh, Interessant als museum hebben ze nu de uh, collectie van de Formule 3 uh, staan. Ja. Nou, de poster daarvan heeft staat ook getekend. En de eerste was niet helemaal goedgekeurd. Ik weet niet waarom, maakt mij ook niet uit. Mm. Maar die hangt hier ook. Of die staat hier <laughs> ook. Dus, het zijn wel mooie <laughs> stukken. En, uh, yeah. Ja, weet je. Wij hebben. Tenminste. Ik weet ook niet hoe je het moet zeggen, maar doordat we het Formule 1 café een beetje in de picture hebben gezet. Maar het is leuk als wij op de voorgrond komen, maar dat kunnen wij alleen maar doen met de mensen die achter ons staan. Ja. Ja, Aat maakt gewoon hele mooie dingen en dat kunnen wij hier laten zien. Maar dan is het nog veel leuker, ik kan het laten zien, maar het is nog veel leuker als Aat het laat zien. Hmm. En dat gaan we dan trouwens ook nog in het weekend van 14, 15 oktober, met het kunstweekend doen. Oké. Okay. Dan gaan we ook drie kunstenaars hier naartoe halen. Ja, wist u nog niet misschien. <laughs> Oké. Okay. Ik had wel gevraagd en, en Aard wordt vrij, daarbij? Hij heeft nog geen ja gezegd. Ik kan nu geen nemen zijn. nee meer zeggen. Nee. <laughs> Aert, heb je toevallig een gaatje in je agenda? Ja, ja uh, vast wel. Okay, okay. Zal ik, ja. Wat maak ik dat ervoor? Ja. Zeg, Aard, je bent nog steeds fotograaf op het circuit? Uh, op het circuit minder maar, minder, maar vooral met de historische Grand Prix. Okay. <laughs> dat soort dingen, want dat, dat dus ligt mijn interesse met ja. deze Formule 1. Ja, je bent een, een heer van een zekere leeftijd, zeg ik dan altijd. Ja, ja, dat dus. ook, dat ja. ook. Maar het is nu gewoon zo dat. Uh, de huidige Formule 1... dan krijg je geen accreditatie... als je niet echt pers bent. Nee. Nou, Ik heb ook twaalf en een half jaar bij in Europa gewerkt. Toen zorgde ik voor de persfotografen... door oh. heel Europa. Oké. Okay. Dus ik heb bijvoorbeeld de, de hesjes... die je dan krijgt hier op Zandvoort... er staan nog een aantal met kennen. Dat is ook een van mijn... voor gezorgd eigenlijk. Ja. Maar dat... Uh, ik was zeg maar, in hun ogen ben ik een commercieel fotograaf en dat tel je niet mee. Oh. De Olympische Spelen ook niet. Hm. Daar uh, was ik ook overal bij. Want als Ken een sponsor was... Dan ja, ja, WK voetbal. Ja. Een heleboel jaloerse buren had ik altijd. <laughs> kan je ze aanraken? Oh, hey. Ik zei ja, dat kan ook nog. Maar... Waarom zou ik? Uh... Ja, want ik ben niet echt een voetbalfan. Ik vind okay. het een leuk, leuk spelletje. Vooral toen. maar ja. Ik heb Maradona nog de dingen in het in doel zien. Hense. Okay. <laughs> in, in Mexico. Okay. Ja, dus die... jij, jij hebt de hele wereld gezien, uh, Aad... Uh... Zo'n beetje wel, ja. Maar ja. dus, ja, ja. ook... de sporters waar kennen was, was jij? Ja, maar ik hielp dus de Canon fotograaf. Maar ja. mijn taak was, kick out, dat andere merk. Mm. Mm. <laughs> dus dat andere merk, dat was uh, geel-zwart. Hoe zal ik het maar noemen? Ik hoef geen merken te noemen. Maar, maar toen ik dus, uh, daar begon, was dat nou 96 procent... Uh, Nico Kamer. Ja, ja. Oh ja, Nico Kamer. En toen ik ja. wegging was het in de sportfotografie en ook mode en dan deden we ook nogal tennis, noem maar op, tennis, skiën, En helaas Formule 1 natuurlijk moest ik alle races ja, ja. op. Oh ja, ja. En toen, toen snikte ik er wel af en toe tussenuit, want ik werkte ook, ik zocht die fotografen op, hm. tijdens hun werk. Ja. En dan zeg ik van hey, jongens, kom even wat drinken bij ons of een uh, hapje eten en dan... Uh, of laat je camera even in orde maken, want dat oh ja. deden we nog gratis. Dus dat was het. Oké, okay. okay. ja, ja, ja, ja. En, en, al, en als ze dan, dat lieten dan doen, dan gaf ik hun een setje Canon mee en een lens die, de, die ze nog niet gezien hadden. Oké, ja. ja, okay. ja, ja, ja. <laughs> en dan waren ze verkocht, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. ja, nou, ja het zijn dus hele leuke dingen. Ja, ja. Maar goed. Oké, okay, aard, nou geweldig. Um... Dus je, je, en dit weekend vermaak je dan een beetje? Zeker, want ik, ik was uitgenodigd door Marcel hier. Dus vandaag is het ook wel leuk om hier met de qualifying te zien tussen ja. alle racefans. En morgen kom ik ook even kijken bij ja. de Formule 1 hier. Ja, ja, ja, ja. Maar normaal zit ik lekker thuis voor mijn computer uh, Formule 1 te kijken. Ja. En dan ga ik onboard, weet je wel, bij... Oh ja ja, ja, ja, Max vooral. Uh, ja, Oké, okay, drie nee, schermen heb je uh, voor... Drie schermen. Ja, heb ik wel sporter. Toch drie? <laughs> <Ja>, er <drie. laughs> ja, staan er twee, maar op die andere werk ik dan gewoon door. Oh, Oké, okay, ja, ja, ja, ja, ja. zo spannend in uh, Formule 1 zijn, hè? Dat is, uh... Ja, dat, dat blijft spannend. Dan hoop mensen zeggen wel, Max wint en, en is wereldkampioen en volgend jaar weer. Ja. Wat heeft hij nou nog aan? Dat vind ik zo'n onzin. Ja. Want wat ik genoot vroeger, maar dan gaan we al volgen. Volgen. <laughs> ja. uh, met Clark. Nou, Of, of met Surlingmost kon je met een krijtje op de baan een streepje zetten. Daar, daar raakte hij de apex rondje na rondje na rondje. En dan, dan finishte hij wel een, een, een, een, soms een ronde voor de rest. Oh. Ja, Clark deed dat. Mm. Maar het was, dat, was, ja, dat, dat ging dat, met, met Max ook. Ja. De, de, de, de precisie waar die gast mee werkt ja, ja, ja, ja. en, en probleempjes oplost. En, nou, dat, dwingt, denk, dat dwingt echt ja, bewondering af. Hè? Net vanochtend ook, dan zie je die vrije trainer zien. Dus, nou, gaat net niet met, uh, met 180. Het volgende rondje rijdt hij 178. 178, gaat hij er niet af. Nee. En dat vind ik wel heel knap. Ja, ja, en ja, ja, daar geniet ja. ik ook van. Ja. Ik denk de echte fans ook hoor. Maar, ja, dat denk ik ook. Ja. Maar ik denk van de echte fans, dat er misschien 25% echte fan is. Ja. En de rest is, ja, de hele, hele cirkstromeen is ook prachtig natuurlijk. Precies. Wat er hier in wordt gebeurt is echt uniek. Ja. Gisteren dat oranje. Ja. En zelfs vandaag met de... Pokker weer, was ik nog mag zeggen. Ja. Ze zitten lekker op de tribune daar en, en ze genieten ook. Ja, daar geniet, daar geniet ik ook van. Goed zo. Ja. Wij gaan nu even genieten van muziek. Want Rob heeft vast wel weer iets lekkers klaarstaan. Zeker, we doen net alsof de zon schijnt met zonnige muziek. Hier is Estafida. Ik ben heel erg blij. Checking you know. on Als we momenteel op het circuit kijken, dan zien we dat de sprintrace van de Formule 2 inmiddels gestart is. Die zijn één ronde onderweg en er gebeurt wel het een en ander. Want de baan is zeker nog niet oh, de de droog, te Marcel. Ja, daar hangt er een in. Eén of tereen twee tereen hangen in een vangrail, hè? lijkt o, wel. Ze stonden boven elkaar zitten. Ja, boven op elkaar. Ja, dat, dat. En dat betekent safety car? Ja. Nou, dat zeker. En uh, er wordt nog met geel gezwaaid, terwijl je eigenlijk een, een rode vlog zou verwachten. Marcel. denk je ook niet? Uh, ik denk het ook wel. Maar ja. als ik denk wat ik zie, wat ik zag, dan mogen we toch heel blij zijn met die halo. Want er uh, ja, zijn er de... geen halo meer. <laughs> ja, precies. Uh, Marcel uh, Buschel me, uh, Marcel, uh, welkom in de uitzending. Uh, jij uh, kent de Formule 2-klasse aardig. Uh, hartjar uh, Nou, je... Zover dat allemaal nog kan, uh, rijdt hij op kop. Uh, wat is dat voor een jongen? Nou, ik ken ze niet persoonlijk natuurlijk, maar uh, bij de Formule 2 volg ik sowieso vanwege uh, Richard Verschoor. Ja, ja. Van Amersfoort Racing zit erin en ja. uh, MP Motorsport doet mee. Dus er gebeurt daar best wel veel Nederlandse autosport, om het zo te zeggen. Dat is best wel leuk. Ja. En het jammer is eigenlijk, vind ik wel, ik bedoel ik ken ook niet alle en ik weet wel... Uh, een beetje hoe ze ervoor staan. Iwana is bijvoorbeeld of Ivana is de, uh, nummer 16, is dat hij momenteel? Ja, ze staan boven elkaar. We hebben we ja, nu De, de nevel is weg, weg. en de uh, dokter is er waarschijnlijk bij. Uh, ja, 100%. En er uh. lopen twee coureurs, dus dat is goed. Oh, jij je ziet je doet, twee coureurs? Ja, oh, ja, maar tegenwoordig geven ze ook geen beelden meer. Zolang ze niet weten of ze oké okay, okay zijn, ja, ja. komt er ook geen camerabeeld meer vandaan. Oké, okay. dus we moeten allemaal, allemaal blauwe allemaal, uh, lampen. Dit is goed. Ja. Nou ja, zo moet je je auto niet parkeren. Er zou wel het parkeerprobleem ook oplossingen zijn. De... Ja, ja nou, boven elkaar. Ik denk uh, het wel. Marcel, we gaan terug naar jouw eigen autosportcafé Rabbel. Uh, want uh, het is uh, buitengewoon gezellig. Uh, er kunnen nog veel meer mensen bij. Dat zeker. Maar uh, vandaag in ieder geval. Maar morgen zit je vol hè? Ja, morgen zitten we vol. Hebben we hebben 65 man binnen zitten, dus ik ben heel blij en heel Uitverkund. tevreden. en ik, uh, ik hoop dat we gewoon... Uh, ja, weer maakt voor ons nog niet zo heel veel. Nee, nee. En op zich, voor de race zou het best lekker zijn als het uh, net zoals nu een uh, beetje natte baan is. Ja. Maar uh, voor het publiek is dat natuurlijk waardeloos. Maar uh, nee, we zitten hier gewoon lekker vo volle bak. Ja. En wat verwacht je vanmiddag allemaal nog in Rabob? Wat er gaat komen? Ja. Uh, nou, we hebben sowieso, uh, als het goed is komt zometeen meteen de filmploeg om half drie van uh, Ziggo. Okay. Formule 1 café, die gaan opnames maken en tenminste Ria Valk zal misschien nog uh, als het goed is zo aanschuiven. Nou, niet, weet niet hier, maar in ieder geval bij jullie bij ons uh, ja. aanschuiven. En die zal nog even een feestje gaan bouwen. En ja, geen idee hoe dat allemaal gaat lopen voor de rest. Dus Rob en ik moet ook weer mee in de Polleniers. De klant zit erin. <laughs> We zitten nu ook een klein beetje in een deeltje van de bibliotheek. Dat dus ja. nou, kan een hele lange probleem Ja, dat wordt een hele lange probleem een boeklezer denk ik. Ja, ja. Hoe kijk jij naar zo'n raceweekend? Kijk je ernaar uit? Of, of, het lijkt me ongelooflijk veel voorbereidingen qua inkopen en logistiek en dat soort dingen meer. Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen. Uh, dit jaar laat ik het eigenlijk ook een beetje, ja, dat klinkt misschien stom, maar over me heen komen. Want we zitten, nou ja, ik kijk even achterom. Ja, achterom. Nou, zie je mensen lopen op plek. Nee, niemand, zit nee, nee, is ja. stil. Dus daar was ik ook een beetje angstig voor. We moeten echt het hebben van nou, dit soort dingen. Het staan we weer in. Vanmorgen waren we op Hart van Nederland. Er moet echt heel veel rugbaarheid aan ons zaak gegeven worden. Omdat we gewoon echt op een locatie zitten die eigenlijk voor heel veel mensen onvindbaar is. Ja. En dat, daar lag ook voor mij wel een uitdaging in. Ja. Om dat gewoon vindbaarder te maken. Uh, maar ja goed, de media helpt mij heel goed mee, dus ik, ik hoop ook echt dat dit uh, wel weer een beetje het oude gevoel terug gaat geven. Ja. Maar voor morgen is het gewoon heel simpel. Vandaag was het een beetje spannend, gisteren was het een beetje spannend, omdat ik gewoon echt niet weet wat er gaat komen. Nee. Ja, en dan heb ik wel zoiets van op is op, en voor morgen, ja we weten hoeveel mensen er zijn, we weten wat ze krijgen, want wij werken met een arrangement, je komt ja. binnen, om twee uur beginnen met een lekkere tompoes met, met koffie of cappuccino, onbeperkt borrelen. Nou, drank hebben we genoeg in huis en de hapjes weten we ook, wat we is en iedereen krijgt één hapje bijvoorbeeld. Dus het is allemaal uit te tellen en dat was natuurlijk op het Kerkplein hebben we het eerste jaar wel meegemaakt. 3 mei 2020 ging helaas niet door vanwege corona. Uh, daarna hebben we 3 september 2021 gehad. Toen hadden we wel de, de corona maatregelen nog een beetje. Ja, toen was het voor ons in twee uur uurtijd 175 man eten gegeven. Zo. Dat was een uitdaging. Nou, ja, ja nou, dat, dat is zeker een uitdaging. En toen hadden we goed voorbereid, want ik vertrouwde er niet op dat het mobiliteitsplan goed zou zijn. Want het werd van alle kanten beloofd. En ook waargemaakt achteraf. Maar ja. als ondernemer vind ik dat het risico kan je niet uh, nemen. Dus we hadden een uh, 20-voet uh, koelcontainer staan. We hadden een buitenkeuken gecreëerd op de parkeerplaatsen die we erachter hadden. En dat is allemaal, toen waren we echt uh, volop aan het voorbereiden. En nu laten we het gewoon een beetje over ons heen komen. Ja. Wel lekker sport. Nou, media-aandacht, dat had je volop. Hè. Dat is, uh, yep. En uh, ik stel voor Rob, om even naar een plaatje te gaan. En dan uh, wil ik eigenlijk uh, met Marcel nog even bespreken waar ik hem eigenlijk voor heb uitgenodigd. Nou, gaan we doen, uh, Benno. <laughs> ja, <dat is> goed. <laughs> Tot zo. Dan gaan we verder praten met uh, Marcel Boucher. En uh, eerst uh, de nieuwe single van Megan Trainer. feit dat Megan Trainer is Listen to me Stop all that mansplaining No one's listening Tell me who gave you the Permission to speak I am your mother You listen to me Mr. Big Boy Pulling up in your big toy Saying all that blah, blah, blah Making all that big noise Cause you're so frustrated Emasculated Cause you got your Caught out by this little lady Masterclass from my man Learn how to satisfy like he can Ain't tryna control me and owe me Like an old man a C-span Bet you wish you could wife this Stay mad, that's priceless You with your God complex But you can't even make life Yet your opinion's so sweet. Listen to me, you listen to me. Stop all a man's playing. Hey. No one's listening. Shh. Tell me who. Cares. Het is zo leuk he? van de muziek van uh, Bang Trainer. Het klinkt uh, oud, maar het is gewoon uh, hartstikke nieuw. De singer Mother, hoor je? Dat allemaal bij uh, Race Radio, de zaterdagmiddag. We zitten live uh, in uh, Café uh, Rabbo. In, uh, dat betekent ook dat we Marcel aan tafel hebben, natuurlijk, Benno. Jazeker. En uh, ja, voor, even voor de mensen die willen kijken: het kan hè? op kanaal 40 van uh, SIGO en uh, 1367 van uh, KPN. kan je live meekijken. Ook in de studio die we hier hebben: de Pop-Up Studio in uh, Rabbel. En dan zie je Benna nu ook weer in beeld. Ja, dat heb uh, ook. Ja, Dankzij op. Jolande. Want ja. uh, als zij er niet uh, jou had geappt, dan uh, was dat allemaal niks geworden. Maar je terug was, naar. Het uh, was echt gedoken, hè? Ja, ik wel. In je ogen kijken, dat is ook wel prettig. Ja, ja, ja. ja. <laughs> zeg, Basel, uh, ja, uh, nu zit ik aan een hele kopje koffie voor Rabbel, uh, maar uh, straks, als Rob en ik klaar zijn, dan drinken wij graag een, een biertje. En uh, jij hebt speciaal, nou ja, dat heb je al jaren eigenlijk, Pit pitspils. Pits uh, en uh, hoe, waarom, hoe, ja, kan je vertellen wat de geschiedenis erachter is? Ja, kan ik zeker. Wij zijn. Uh... In 2016 zo'n beetje. Nee, eerst in 2015 ben ik samen met uh, een jongen hier uit het dorp uh, zijn we bezig geweest om uh, het Zandvoortse scharrehop tijd uh, in de markt te brengen. Maar goed, dat is niet helemaal gelukt. En eigenlijk kwam het ook, dat kwam ook door het feit, het is een beetje raar als je op het mooiste plein van Zandvoort zit je staat Tessels bier. Ja, sorry, ik heb het ook hier op mijn shirt staan nog. Maar oh, Tessels bier te Tessel. hey, Het is een heel goed biertje. Ja. Alleen het is wel uit een andere badplaats. En ja. In Scheveningen geweest. En in Scheveningen had ook zijn eigen oh ja, biertje. Okay. Dus dan, dat was eigenlijk het begin om scharrenhop in de, in de markt te zetten. Maar dat is toen uh, met Danny. Was dat, en dat is niet helemaal uh, gegaan zoals het uh, zou moeten gekomen dat, dat liep op een gegeven moment een beetje af. Dus dat is jammer. Maar toen met de Grand Prix dacht ik van... Dit, dit moet wel iets wezen. Er moet, er, moet iets, er moet iets komen, iets speciaals komen en ja, dat uh, was toen inderdaad Pitspils. Ik dacht, nou ja, als het scharrop niet gaat lukken, dan vind ik Pitspils vind ik wel een heel bijzonder biertje om. Gewoon een snelheid. Het is natuurlijk niet verstandig om... Bier en autorezen met elkaar Daarom hebben we ook een, een 0,33 uitgevonden. Oh, okay. later. Ja, die wordt gebrouwen door de Zeven Deugden. Een uh, brouwerij in Amsterdam-Noord. Of bij Amsterdam bij de Molen van Sloten. Oké. Okay. En dan werken ze met mensen met een beperking. Mm. Dus afstand tot de arbeidsmarkt. Vond ik ook een mooi verhaal erbij. Ja, zeker. En ja. Daar zijn we mee bezig geweest ook, in het gewone pitspels. maar eigenlijk in 2016 zijn we daar echt mee gestart. Um, in 2018 hebben we Max zelf kunnen overhandigen, de fles uh, anderhalf of de 0,75 fles. Ja. En ja, ondertussen hadden we het wel op de fles, maar niet op de tap. Zijn we nog een keer overgegaan, nou dat, dat was nog al in de tijd van burgemeester David Molenburg. Dus toen hebben we een spitspils van de tap geïntroduceerd en ja, eigenlijk verkoop ik niets anders dan gewoon uh, eigen bieren. Ja. Het is ook best wel, natuurlijk, we zijn trots met de Heineken Dutch Grand Prix, maar ja, het, ze bepalen wel grotendeels ook voor hoe jij je moet gaan gedragen als ondernemer. Ja, ja, ja, ik ja. ben nou altijd wel een beetje, wat dat betreft, qua uh, beter bij NN's kunnen werken misschien. <laughs> <laughs> maar uh, best wel aan het dwars liggen. Nee, ik vind gewoon, weet liggen. Ik vind het gewoon ook een mooi product. En als ze bij ons Duitsers op het terras kwamen zitten en die bestelden, ja, Klose Heineken. En dan had ik mijn personeel ook allemaal uitgelegd van jongens, als ze dat zeggen, stom kijken van. Huh? Hier? Waarom wil je Heineken? Dat kun je overal drinken. Hier ja. drinken we Pitspils. En uiteindelijk, nou, mensen namen al pakketjes mee, dus het wordt echt wel, ja, en dan wil je het groter misschien maken of niet, maar het is er nooit van gekomen. Ik vind het mooi, we hebben onze eigen pils in ons, en het is best wel gedurfd, want er zijn natuurlijk... Qua smaak. Nou, qua ja, nou, maar goed, is hier gewoon goed uh, Ja. Maar eigenlijk meer als, uh, meestal hebben we café's, zeg maar, en wij zijn natuurlijk ook niet echt een café, maar wel een speciaal bier ernaast, naast een, een normaal bier. Hmm. Maar wij hebben gewoon alleen pitspils. Ja. En als je dat niet aanstaat, ja, dan moet je gewoon lekker ergens anders een biertje zetten. Ja. Maar ik zag op je, uh, bij uh, je tappunten ook een rabbelbier staan. Ja, dat is sinds dat we hier zitten eigenlijk, dat het rabbelbier. En rabbelbier is een, uh, ja, een wisselend biertje. Dat kan zijn een, uh, een amberkleurig biertje, lekker een beetje zoetig. Speciaal bier zit het hoger in de alcohol, 6,5 procentjes. Ja, ja. En normaal pils heeft 5 procent. Pitspils en, ook. Ja, pitspuls ook. Ja, ja. Boven de 0,33. Ja, ja. Oh, die heb je Maar ja, dan moest, nu eigenlijk, moeten we dat dan opnieuw gaan brouwen tot de 0,1. Eigenlijk zo in max een te volgen, of 1%. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, dat is wel heel moeilijk. Dus uh, ja, op zich gaat het... Uh, ja, we hebben ons eigen bier en we proberen zoveel mogelijk afhankelijk Of tenminste, onderscheidend te zijn ja, van precies. een ander café. En je, nou ja, je, je verraste, uh, een, een Max heb je een flesje overhandig, maar ik zag ook dacht, een foto van Tom coronel, uh, top Coronel, die, klopt. Die, die, uh, die was er ook blij mee. Uh, ja, dus ja de, eigenlijk zijn we in de Formule 1 wereld en het lijkt allemaal een hele mooie wereld heel van je bed jo. En het, en het is het ook wel voor veel mensen, langs de brand als je vaak hier snuffert en eh, dus laat zien, ja, yeah. wordt het wereld steeds kleiner en dat is ja. wel grappig, ja. maar ook Jos Verstappen heb ik gegeven, uh, Jack Ploy, Olaf Mol, oh, ja. eigenlijk alle bekenden die je op tv ziet, ja, ja. toen de tijd in de. nu is het natuurlijk allemaal via Play geworden. Ja. Maar uh, ja, die heb ik allemaal wel benaderd om ze een fles te overhandigen en erover te vertellen wat we aan het doen waren. Het ja, uh, ja, ja, ja. werd, werd toch best wel ja, serieus leuk ontvangen. Ja, ja, ja, ja. Geweldig. Nou ja, Rob en ik gaan daar straks gezellig een, een glaasje komen we bij je drinken. Zeker en, dan. Uh, dan uh, toasten we op elkaar. Dat gaan we zeker op een doen. heel mooi weekend. En ja, mochten er nog mensen zijn die denken van nou ja, weet je, ik wil me even proeven. Ja. We hebben een fles om mee naar huis te nemen, kun je me in de koelkast leggen voor morgen. Tijdens de race. Ah, maar de tap is het lekkerste. Hè? Ja, Dat is wel het lekkerste. Ja, vind ik ook hoor. Je Lekkeres. hebt toch ook mooie pakketten, Marcel. Zelfs die hem ook. Kijk. Ja. En daarvan ook weer. Eh, geldt is trouw, trouwens een goede, Rob. We werken we ook samen met New Unicum. Want de blikken waarin sommige pakketten zitten. Ja, die worden dan weer door New Unicum gemaakt. Oké, okay, dus leuk. Dus zo proberen we ja. Ja, toch ook een beetje sociaal te ondernemen. Ja, dat. Ja, ja, ja. En dat kan hier. En dat was ook wat we daar wel een beetje misten. Want daar moest je gewoon natuurlijk... Uh, je ook uh, commercieel uh, ja, ja, precies. Ja, aan de ja, ja, ja. ja, Dat is in het Mauwe van deze locatie dan nou weer. Uh, Absoluut. Ja. En dat was ook een doelstelling. Ja. We, we gaan proberen wat moois neer te zetten hier. En dan oh. zien we wel weer uh, aan het Goed zo. Dank je Je hebt het druk, dus uh, wij gaan gauw door met muziek. En, uh, en uh, fijn dat je even tijd voor ons had. Graag ja, gedaan. Oké. Okay. En bedankt voor de uitnodiging. Oké. Okay. Dat was uh, inderdaad uh, Mosho aan tafel. Wij gaan uh, een uh, lekkere gouden oude draaien, Benno. Ja, lekker. En dit keer een uh, raceplaats. Ja, uh, George Harrison heeft deze gemaakt. Ja, ja, ja. En hij heet... Uh, Fast. Nou, ja. jij weet het al. Ja, ja, ja. ja nou, daar ja. komt hij aan, hoor. Volume vol open. Het raceweekend op ZFM hoort uiteraard racemuziek. In dit ditmaal hebben we George Harrison voor je uitgekozen. dat is dus heel fast. Daar. We gaan hem niet helemaal draaien. Want we gaan heel fast. Dan gaan we... Richting uh, circuit, uh, Benno, want uh, ja, we hebben op dit moment een rode vlag situatie bij de sprintrace Formule 2. Ja. En uh, daar ter plek hebben we uiteraard uh, ook uh, ja, diverse uh, mensen uh, zeg maar die daar aanwezig zijn. Eén daarvan is uh, Chris Schotanus. Ja, hallo Chris, hebben we even binnen. Ja, goedemiddag, Rob, Benno. Ja, hey, geldt. goedemiddag Chris. Chris, heb je het, hou je het een beetje droog, vriend? Nou, ik, ik heb een hele goede poncho, uh, heb ik, uh, ik gisteren vanochtend meegenomen. Dit houdt me droog. Alleen ja, mijn voeten zijn. Ik loop veel door, door, door, door, door, de, door de natte gras en zo, die zijn echt zeiknat. Maar, ja, ja, ja. ja mijn, uh, mijn kleding voor de rest is nog wel enigszins droog. Ja, nou, en mijn camera's uh, houden ook redelijk droog. Ja, dus precies, het is ook... ja. Ja. Dus, uh, Maar het is inderdaad even rode vlag nu. Dus ik, het is even rustig nu. even rustig, maar het is hier, de sfeer is ondanks. Uh, het, het, het slechte weer, ik hoor niet allemaal hey hoos ge gejeld worden door iedereen dus ja, het is, uh, het is een hele goede sfeer hier en, uh, hey hoos, wat wat, wat, wat ja, je? Gewoon, uh, er staat gewoon een, in de arena hebben ze een podium, okay. en zodra er een de rood is of tussen dingen in en dan, dan, dan staat er een man die gewoon het hele publiek opzweet met, met, met Amazing-nummers en okay. met, uh, van alles en nog wat. Ja, ja, ja. Zeg, Chris, nou wordt er hard gewerkt aan de, ja, de vangrail die je dan uh, met allerlei reclames is bedekt. Moet ja, dat heel. Ik, ook, ik, ik dat heb helemaal? geen zicht op, op een scherm, dus ik, ik weet niet wat jij ziet, maar ik, ik geloof het wel inderdaad. Ja. ja, ja. Maar moet dat in hoeverre moet dat uh, voor 100% hersteld worden? of uh, maar neem... uh, eerlijk ze zeggen, ja, weet niet. de vangrail moet sowieso wel, als hij een klaffer heeft gehad ja. en hij staat los om het maar te zeggen, moet hij wel even weer vast worden gezet. Ja, ja. Of, of, of die uh, reclame precies uh, na die nieuwe erop moet worden geplakt, dat geloof ik niet. Dat doen ze vanavond dan weer, zodat het morgen wel weer uh, helemaal netjes is. Maar voor de race nu ja. moet de vangrail wel veilig zijn, maar die, die reclame zullen ze wel even laten gaan. Ja, ja, ja, precies. De rijders waren er goed uit, hè? er was geen probleem met de rijders, hè? Uh, wat, ik even te, wat ik net heb gezien, toen ik het hele ventperscentrum was, uh, volgens mij waren ze allemaal uit, uh, dus uh, ja, ja, ja, ja, ja. Uh, niks aan de al. Jammer uh, dat uh, de, ja, als, de, als het niet geregend had, was die crash misschien er ook niet geweest, uh, maar um, nee. we hebben er helaas weinig van kunnen zien vanwege al dat water. Uh, hoe bleef ja, dat, dat, dat zag ik inderdaad, ja. ja hoe bleef je het, uh, het weekend tot nu toe? Ja geweldig, ik ben vanaf uh, donderdag, uh, ja vanaf donderdag ben ik alle dagen van de ochtends hier aanwezig. Om de, om de sfeer en alles vast te leggen en, en de mensen en alles eromheen. Ja. ja kijk donderdag loop je is het een soort mediadag, hè? is het nog rustig. Maar ja, ja. zodra je gisterochtend op het ski komt en het stroopt echt vol, dan denk ik van oh ja, jongens dit is het gevoel van Zandvoort. 100.000 man die genieten van avondensporten en ja, het is niet meer een pen te beschrijven eigenlijk. Dus het is echt een hele mooie sfeer hier en ja jammer voor de regen. Maar ja, zoals Jan Lammer zei gisteren, we zijn niet gaan suiken met z'n allen, dus ja, we kunnen ook al wat hebben natuurlijk. Dus we wonen in Nederland en het regent af en toe hier in Nederland. Ja, precies. Nou ja, je, ben, je bent in ieder geval niet zo emotioneel, eronder als André Rieu, begrijp ik. Uh, want die, die, die liet gisteren een gisteren, gisteren, gisteren, traantje dat hij op het circuit was. Ja, <laughs> ik, ik, ben, ik ben inderdaad bij die, bij, bij die repetitie ben ik geweest. Oh ja? Hij was, en... hij was, ja, ja, hij was, ja, die repetitie was heel mooi. Ja. Uh, dat deden ze een beetje zonder instrumenten, want dat was de kans op de regen, Maar uh, ja, dat was al, dat wel heel mooi samen met Lachquinten en. Uh ja, dat belooft morgen wel een mooi spektakel te worden. Wel 70 man orkest van het rie, or, ja, orkest van ja. en dan Lafouente. En dat, dat, dat mixt in één en dat wordt echt een... Uh, en het hoofdpunt wordt natuurlijk dan het, uh, het Wilhelmus zo aan het einde. Dus, uh, ja. Dat, dat, ja, daarvoor moet je echt even gaan zitten, voor, ook voor de race. Maar dan moet je ook zo, sowieso even gaan zien, want dat is wel heel mooi. Ja, ja. Ja, gaan ze allemaal op de baan staan dan uh, morgen, Chris? Uh, het orkest staat op de baan. Uh, ik begrijp dat ze in het MEC in Maastricht hebben ze geoefend. Maar ze moeten als het afgelopen is binnen twee minuten met z'n allen van de baan af. Ja, dat dat hebben ze blijkbaar. Dat hebben ze in het MEC in Maastricht. Hebben ze dat zelfs geoefend, wat ik, wat ik begrepen heb, wat ik gehoord heb. Okay. Dus ja, dat, uh, dat, ja, die mensen pakken hun spulletjes gaan heel snel via een hek. Wat even tijdelijk over is weer onder de hoofdtribune. En dan kunnen ze de baan af en dan, dan, kun, dan kan de race aan start gaan. Maar ja, het is even. Kijk, vorig jaar en het jaar daarvoor hebben Jansen. Uh, ja, dat is één persoon. Dit zijn 70 man. Dus ja, ja, dat is één iets meer dan. Uh, dat, <laughs> ja, 70 keer meer, ja. ja. Zeker, nou, de nette schoenen zijn even ingeraald voor uh, Gimpies uh, morgen voor het orkest. Denk ik. Ja, ja, ja. Maar, en we hopen dat denk, het droog ik, wordt dan. Ja, als het droog wordt, is er geloof ik ook nog uh, is er een noodoplossing dat ze overdekt ergens staan. Maar oh, dat okay. weet ik niet precies hoe dat zit. Ja, ja. Dus er is aan alles, er is aan alles gedacht. Ja, je moet ook niet denken dat die uh, viool van André uh, helemaal vol regent, uh, dat zal wel uh, raar nou, klinken. Nee, daar, daar, daar is hij wat te duur voor denk ik. <laughs> ja, oh, ja. Zijn Stradivari die. Zijn Stradivari is van uh, een paar miljoen die ga uh, ja. je niet in de regen blootstellen, nee. Nee, nee die trekt helemaal krop. Zeg, uh, ja. uh, uh, maar hoe hou jij je camera eigenlijk droog? Want uh, je hebt wel even ja, een paar ik, centen bij je. Klopt, nou, ik heb dus een hele grote poncho. Uh, ook een best wel stevig, niet zo'n wegwaai ding, zo'n zo dikke en de camera's hangen als het ware onder de poncho, okay. uh, dus die blijven droog en ik heb er nog een overheen en uh, ja, als ik langs de baan sta, als ik echt wel fotofeer ben, dan, dan, dan hè, doe ik die poncho een beetje hoger dan uh, ja, uh, fotofeer ik. En als ik hem nou even laat rusten, dan doe ik me even een beetje droogvegen en dan, uh, ja, zo moeten we een beetje door de dag doorkomen. Ja, ja, God. Dus ze kunnen gelukkig, ze kunnen de, de nieuwe camera's kunnen gelukkig wel wat hebben hoor. Oké, okay, oké. Okay. Zeg Chris, nou, de, dan de race van morgen, want uh, ja, hoe, hoe schat jij dat in? Jij uh, loopt al zo lang mee in de autosportfotografie en uh, in, jij bent ook een zandvorter. En uh, net zoals Jaap Koper, die zegt ja, bij laag water dan uh, waait het, je de regenbuien op, over, over zandvoort. Ja, hoe zie jij dat? dat? Nou ja, dat klopt dat het vaak overwaait. Maar vandaag maar je letterlijk over dat ze er echt overheen gaan. Want ik had het niet verwacht dat het zo slecht zou zijn vandaag. Ik denk, een buisje en vanochtend... Hè, dat, ik werd wakker en ik wilde eigenlijk dus ons op gaan om kwart zeven. Dus okay. En dat was nog een beetje... In de veertig zag ik een blauwe lucht. Maar ja, zodra ik naar het viefje zag, al, oh, dat gaat me niet worden. Nee. Ja, en ik denk van, nou ja, een buisje en dan trekt, de rest trekt wel een beetje uh, oost of westelijk van ons langs. Maar ik zeggen. Uh, dit, dit soort dagen vandaag ben ik niet heel vaak hier, dat het zo lang toch zoveel regen dus ja, uh, wat er vandaag valt, valt er morgen niet eens een dooddoener, maar laten we het er maar een beetje hoog kijken. Een buitje vind ik niet echt. Dat, dat is ook een leuk een spektakel, ja. en dat merk je, maar ja, voor het publiek, wat ik zei, de sfeer blijft wel in zitten, maar het is toch iets leuker als het een beetje droger voor de middag is, ja, ja, ja, ja, die kiezen toch allemaal met poncho's en alles. En, ja. Nou ja. En, en morgen regen tijdens de race. Maakt dat voor jou als fotograaf extra spannend? Nee, dat, op, kijk, dat is op zich wel leuk. Want we hebben nu twee jaar zijn we ontzettend verwend en mooi weer. Ja. En ja, dat, het geeft ook een hele bijzondere race als het morgen. Ook dit weer, is, zoals het op dit moment is bij de Formule 2 race. Ja. Dan, kunnen, dan kunnen wie weet wie er boven komt drijven ja. qua uh, ja. Nee, ja. Kijk, Max kan sowieso zo, zo heel goed ook regenrijden. Ja. Maar ja, wie, weet, wie, wie weet doet Liam Lawson een hele rare dingen. Is de debuutrace ja. morgen ja. als het regent. Wie weet. Ik bedoel, ja. Ja. Uh, dat, dat, dat zou heel gaaf voor hem zijn. Ja, uh, ja dat, dat, dat is ook weer rare situatie is met Ricciardo en uh, Piastri. Ja. Maar ja, voor Liam Lawson is dit natuurlijk uh, zijn kans van zijn leven weer even ja. om te laten zien van, jongens, ik hoor er ook bij. En die grijpt hij natuurlijk. En die grijpt hij met twee handen aan. Ja, precies, precies. Oké okay, Chris, nou we gaan het allemaal uh, meemaken en uh, we wensen je heel veel uh, succes morgen. Uh, dankjewel, dankjewel. En, ja, even heren, de race gaat ze dadelijk om twee uur uh, weer verder trouwens op de baan. Goed zo. Nou, dus dat oh, stop, is uh, goed nieuws voor de nou, dat, Formule 2 coureurs. Uh, Chris, naar nou je positie. Dan kan ik ook weer verder. Ja, goed Wat zeg je? Uh, nou, jij ook weer naar je positie. Waar ga je staan nu? Weer bij uh, de Tarzan-mocht. Nee, ik stond net in de Hugenol, stond ik uh, mooi om beelden te maken. Oké. Okay. Oh, de, op, op, de, op de banking. Op de banking. Ja, ja, ja, ja. Nou, Chris, blijf staan, ze komen naar je toe. Dus uh, dat komt wel. Dankjewel. Helemaal... Hey, en, en een goede uitzending, hè, jongens? Ja, dankjewel, hè. Hey, dankjewel, dankjewel hoi. Chris. Dankjewel. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Dat was uh, Chris Gortanus vanaf het uh, circuit. Helemaal live, leuk dat we hem even hebben kunnen spreken, Benno. Ja, zeker. want dat is uh, Unicum. Want, ja. Uh, Echt hartstikke druk natuurlijk. I eigenlijk dankzij de crash voor de <laughs> Formule 2. Want anders ja. die jongen heeft het inderdaad zo druk. Daar maken we ook meteen gebruik van. Ja, wij wel. Dat, zo zijn we dan ook wel weer. Ja. Uh. Dus het uh, gaat helemaal goed komen. Uh, wij gaan uh, tot aan uh, het nieuws uh, weer naar uh, wat heb je klaar. Zeker, nou ik heb even Nederlandstalig uitgekozen. Oh, ik, in één keer had ik deze plaat in mijn hoofd van de week. Ik weet niet hoe het komt, maar een teken van leven is hier. Een teken van leven? Ja, de kast. Oh. Tot zo naar het nieuws. Oh nacht. Ik weet het, het wordt van mij verwacht. De nacht, ik voel het. Het heeft me in zijn macht Er is onrust in mijn hart En onrust in mijn bloed De twijfel voedt dat bloed Dat door mijn aderen vloeit Geef mij een teken van leven Laat me horen hoe het met je gaat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 want ik hou één blik op de klok gericht. En één blik op het avondlicht. Maar niets geeft mij het teken. Niets geeft mij de kracht. Niets geeft mij het zijn dat ik al lang verwacht. doorheen praten Benno, want uh, ja, geef mij een teken van leven, dat moet ik eigenlijk doen omdat ik helemaal niet op televisie te zien ben. Natuurlijk. Oh ja, ja. Dus ik geef even een teken van leven. Ik ben er nog uh, gewoon. Uh, oh, dat is wel fijn. Uh. Ja, je kan meekijken op tv. Uh, Kanaal 40 van uh, Sigho en 1367 uh, KPN. Zou meteen nog uh, drie uur lang uh, de zaterdag uh, uitzending van uh, ZFM Race Radio. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.